Een 23-jarige man uit Nigeria wilde vlak voor de landing in Detroit een vliegtuig opblazen. Hij probeerde een poederachtige substantie te injecteren met chemicaliën, maar dat mislukte. Er was wel een kleine explosie waarbij de dader brandwonden opliep. Tegen de politie zei hij dat hij in opdracht van Al-Qaeda handelde. De naam van de Nigeriaan staat in een Amerikaanse database met verdachte personen. Op alle luchthavens in de wereld gelden nu verscherpte veiligheidsmaatregelen. Bij rellen in Suriname, waarbij honderden mensen betrokken waren, is een dode gevallen. Er zijn dertien gewonden, drie zijn er slecht aan toe. De rellen waren in Albina, in het oosten van Suriname, waar veel Brazilianen en Chinezen naar goud zoeken. Dat leidt wel vaker tot conflicten met de Marons, de plaatselijke bevolking, maar het liep niet eerder zo uit de hand. De Brazilianen en Chinezen zijn voor hun veiligheid naar een kazerne overgebracht. In de Iraanse hoofdstad Teheran is de oproeppolitie opnieuw geraakt met aanhangers van de oppositie. Dat meldde ooggetuigen. De politie zou hard hebben ingegrepen toen een grote groep demonstranten was begonnen aan een mars. De spanning in de Iran is in opgelopen nadat vorige week zondag groot Ayatollah Montazeri overleed. Montazeri werd gezien als een steunpilaar van de Iraanse oppositie. Stemgerechtigden in Afghanistan kunnen in mei volgend jaar een nieuw parlement kiezen. Dat heeft de kiescommissie bekendgemaakt na overleg met president Karzai en de twee belangrijkste vertegenwoordigers van het parlement. De presidentsverkiezingen afgelopen augustus liepen uit op grootschadige fraude en geweldsincidenten. Uiteindelijk werd Karzai uitgeroepen tot winnaar. Het weer, geregeld zon, maar in het noordwesten en noorden ook af en toe regen. Vanmiddag is de graad op vijf, morgen van het westen uit regen en vier graden.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 Ik even over de klok van 1 op jouw kerstmiddag, hier op de zaterdag dag 360 vijf dagen te gaan en dan mag je weer je vingertjes ervan afblazen blazen. maakt het week 1 en 52 ondertussen al dit is boze muziek ja, nou, dat klopt wel een beetje. Ja. ja, kijk, zo hoor ik hem beter. Nou ja, ik hoef hier niet meer te draaien. Ik laat het over aan Daniel Livers. Uh, ik ga naar huis ondertussen. Nou, speciaal voor Daniel, dan een nummer voor jou van André Haas is. Sorry? Ik zit hier heel alleen, kerstfeest wezen, De straf die we verdienen, zit ik, ik sta voor onze zin, maar dat had toch geen zin. Want jij, Alles voor Ik voel me zo alleen, wat moet ik straks nog heen? In gedachten hoor oh, ik er Ik zit hier helemaal links, het te vieren. De straf die verdiende, sinds ik aan. Nee, Dentus hoorde je met admitted, en het was Pink van Huis. Hey, de kerst is weer. En we gaan even kijken wat het met de kerst, met het weer doet. Vandaag nou, kletsen een de eerste kerstdag, want er viel in de hoofddorp onder andere maar liefst 21 mm. ziet het weerbeeld er op deze kerst zaterdag een stuk vriendelijker uit. De zon schijnt geregeld. Maar met name vanmiddag kan er ook nog een enkele bui vallen. Vanwege de nabijheid van een storing op de Noordzee. De temperatuur loopt op naar een maxima van 5 à 6 graden en er waait een vrij krachtige en aan zee krachtig tot harde zuidwestelijke wind. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en er valt regelmatig een bij. De zuidwestelijke wind waait onverminderd vrij krachtig tot krachtig uit het zuidwesten en de temperatuur daalt naar een graad of 2 of 3. Nou, morgen trekt het front over onze regio en daardoor heeft de bewolking de overhand. En uit, het, uit de bewolking valt zo nu en dan erbij met daarbij een toenemende kans op onweer. De stevige zuidwesten ruimt naar het westen en is over land overwegend matig. En de zee is krachtig met een kracht van 4 tot 6. En de temperatuur stijgt naar een maxima van 5 graden. Nou even kijken wat het maandag gaat doen, dat wil ik ook wel eens weten. Want zondagavond en maandagnacht is het wisselend bewolkt en er vallen nog enkele buien. De wind waait daarbij overwegend matig uit het westen tot noordwesten. En de temperatuur daalt naar ongeveer 2 graden. Na maandag krimpt de wind weer en is dan niet meer dan zwak tot hoog en matig met een kracht 3 of minder. Verder schijnt af en toe de zon, maar met name in de ochtend is er nog een buienkans. De temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 5 with Egon. Yes, I can see her. Cause every girl here wanna to a her. Oh, she's a diva. I feel the same and I want to meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe her. She needs to slow down Be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 Mij betreft de beste plaats van 2009. Maar morgen heb je de Eurohit en dan hoor je welke de beste plaats van Europa is geworden. En dit nummer zal er ook vast wel voorkomen, maar dat weet ik niet. Morgen hoor je het vanaf 10 uur. Sorry? Ja, maar dat ga ik toch nog niet verklappen. Nummer 70 komt morgen. Nummer 70. Wauw, dat vind ik wel erg hoog. Eh, laag. Hij hoort op nummer 1 terecht te komen. Wie staat er op nummer 1, Andor? Dat doe ik geen uitspraak over. <laughs> ja, dat vind ik nou weer jammer. Daan, weet jij het toevallig? Nee, daar doe ik ook geen uitspraak over. Sorry. Pascal? Nee, ja, excuse. Rob? Dat hoor, je, dat hoor je morgen gewoon. Dat hoor je morgen wel. Lekker verrassend. Koud, hè? <laughs> Koud, hè? Vanaf 10 uur tot te laat duurt het? Tot 6 uur. Tot 6 uur. Dus even voor 6 uur hoor je wie er op nummer 1 staat. En dat ga ik... Ja, ik weet het niet. Jullie weten het wel, maar jullie gaan het niet zeggen. Nou, heel goed. Ik weet wel de top 10 van de bioscoop op dit moment. Want op nummer 10 staat Precious, based on the novel pushed by Sapphire. Een drama uit Amerika. Uh, op nummer 9, de Twilight Saga. New Moon Brothers staat op nummer 8. En Law Abiding Citizen, misdaadfilm, het staat op nummer 7. 2012 staat op nummer 6. Op nummer 5, A uh, Christmas Carol. En de hel van 1963, ja, die staat op nummer 4. in en Wraak van Argus staat op nummer 3. En Er komt een vrouw bij de dokter staat niet meer op nummer 1. Uh, Na het boek van Kluun. Want die staat op nummer 2. En op nummer 1 staat Avatar, een actiefilm uit Amerika. Nou, daar kun je dus, als je wilt, tussen Kerst en Hath Nieuw even naar de bioscoop gaan en een van die films pakken. Dat is altijd wel leuk. En bij kerst hoort natuurlijk ook veel kerstmuziek. Nou, deze is eigenlijk een week geleden gebeurd. White Christmas van Bing Crosby. I'm dreaming of white Christmas.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 And friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together. Sheets are nice and rosy And comfy, cozy are we We're snuggled up together Like birds of a feather would be Let's take the road Before us and sing a chorus Or two Come on, it's lovely weather the forest play right together with you There's a Christmas party At the home of Farmer Gray It'll be the perfect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 Just hear those sleigh bells jingling, ring-ting-tingling, too. Come on, it's lovely when for us, sleigh ride together with you. Let's make that road beat for us and sing another chorus for two.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 Stop. Ja, het vuurwerk uh, hoor je al op de radio. Nou, dat gaat donderdag pas gebeuren. 31 december, de nieuwjaarsuitzending van Zier. Oudjaarsuitzending moet ik zeggen eigenlijk, hè. Van Zier FM. Maar dat gaat helemaal goed komen, denk ik, zomaar. Even kijken of er nog wat opmerkelijke nieuws is in de regio. En dat is er. Want busmaatschappij Veolia heeft een doorrijder die er dinsdag met de bus ging, een baan aangeboden. De bus werd woensdagnacht 20 kilometer verderop bij huizen in Gelderland onbeschadigd teruggevonden. En de uh, politie vermoedt een joyriding. Ja, logisch. Want anders kan het niet. Nou, een kennelijk oververmoeide inbreker heeft zichzelf de das omgedaan door in slaap te vallen in het bed van zijn slachtoffer. De politie in het dorp K Kandern... Kandem, moet ik goed zeggen. In het zuidwesten van Duitsland kon de crimineel aanhouden nadat de bewoner van het pand alarm had geslagen. In de nacht van woensdag op donderdag had de inbreker zich via een ladder toegang verschaft tot het balkon van de woning. Hij forceerde een deur en dronk tot het pand binnen. Daar aangekomen trok hij zijn schoenen en zijn sokken uit, trok de badjas van de huiseigenaar aan en knoop in dienst warme pet. Het slachtoffer was kort daarvoor uit zijn slaapkamer gevlucht nadat hij wakker was geworden van het lawaai dat de inbreker maakte. Nou, die zorgde gewoon een mooie slaapplek en dat heeft hij gevonden voor een nacht en voor de komende tijd denk ik ook wel. Nou, de politie in het Nieuw-Zeelandse stadje Wangamata, ja, heeft op 7 december twee man aangehouden die s'nachts in een blootje een fietstocht maakten. Het al mocht zijn tochtje vervolgen na een waarschuwing, doe een helm op. Ze wilden de totale vrijheid ervaren, zei politieagent Duder woensdag. Zij hield de twee aan en vertelde hen dat ze uh, totale opsluiting zouden ervaren... als ze niet naar huis gingen om een helm te halen. Nou, met de staart tussen de benen droop het vetel af en vertrok naar huis. Onbekend is of ze zo'n tocht met een helm op het hoofd te hebben vervolgd. Hoewel openbare maaktijd bestraft kan worden, besloot uh, de diende de twee te ontzien. Het was donker en er was verder niemand te bekennen. Het waren joviale jonge mannen die geen kwaad in de zin hadden. Nou, volgens mij als jij uh, zo op een... Uh, uh, ...op een uh, uh, fiets zit, dat er niet goed is voor je. Geloof mij, daar uh, krijg je blaasontsteking van. Ja, in Rio de Janeiro is nog iets zo geks gebeurd. Want artsen in Brazilië hebben inmiddels 16 van de 31 naalden verwijderd... ...uit het lichaam van een tweejarig jongetje. Die zijn stiefvader in hem had gestoken. De naalden zaten in zijn lever, blaasdarm, hart en longen. Uh, de 30-jarige Roberto Carlos Magalhaas stak de naalden in zijn stiefzoon op advies van zijn vriendin. De mitselaar wilde wraak nemen op zijn vrouw met wie hij uh, ruzie had gehad. Volgens de politie is het kind een slachtoffer van zwarte magie. Uh, Magalhaas heeft zijn daden bekend. Hij stak de naalden twee tot drie maal per week in het lichaam van de peuter gedurende een maand lang. En het kind had hij uh, eerst in slaap gebracht met rode wijn. Er nee, is volgens mij nu de uh, spotjes op televisie van uh, drank onder de 16. dat je daar iedereen moet voor behoeden. En ook champagne met oud en nieuw en een wijntje met kerst. Nee, twee jaar oud, gewoon rode wijn. Nou, ik vind hem mooi. collins je met Can't Stop Loving You en Massive Attack Teardrop. Zo, in de laatste paar minuutjes van de muziekboulevard van dit jaar. Oh. Ik hoop, ik, er is een nieuw bestuur, dus ik hoop dat ik volgend jaar mag terugkomen. Maar dat gaan we dan wel weer merken. Als je mij volgend jaar weer op de radio hoort, dan mag ik, mag ik, mag ik weer terugkomen. Sorry? 2 januari. Uh, ja, 2 januari, ja. ja. Ik zat even te kijken op de kalender. Ben je dan uitgenucht, of niet? Uh, hoogstwaarschijnlijk niet. Ah, Oké. Okay. Maar dat gaat wel goed komen. Oké. Okay. Kegelradio. <laughs> Kegel Kegelradio. Nee, gewoon Bob nonstop <laughs> ga ik spelen. Dat komt helemaal goed, dat weet ik zeker. Nou, ik zie je dan volgend jaar hè? Ja, tot volgend jaar. Ik ga je zeggen dat dag 360 in 2009 voorbij is. Nog vijf dagen te gaan. En zo direct Rob en uh, Daan in. Ja, gezellig, hè?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 Now if I could